Middernacht, het is woensdag 5 januari, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen waarschuwt consumenten voor eieren... die mogelijk zijn verontreinigd met dioxine. Er zijn mogelijk honderdduizend besmette eieren in de handel gekomen. Op de website van de deelstaat staan de serienummers van de besmette eieren. In zes noordelijke deelstaten mogen al meer dan duizend boerderijen... geen producten meer leveren. De Britse zanger Jerry Rafferty is overleden. Rafferty scoorde in 1978 een hit met Baker Street. Het nummer met de kenmerkende saxofoon-solo werd een klassieker. Rafferty schreef eerder al het nummer Stuck in the Middle with You... voor zijn band Cedar's Wheel. Jerry Rafferty is 63 geworden. In de regio Nijmegen zijn eind december twee kinderen overleden... aan de gevolgen van de Mexicaanse griep, onder, een, onder wie een kleuter. Volgens het RIVM is het toeval dat de twee kinderen... allebei uit de omgeving van Nijmegen komen... In totaal zijn er in Nederland nu 65 mensen overleden aan het H1N1-virus. New York heeft het afgelopen jaar een recordaantal toeristen ontvangen. Bijna 49 miljoen mensen brachten een bezoek aan de Big Apple... en dat is 7% meer dan in 2009. In dat jaar zag New York het aantal toeristen voor het eerst dalen. De meeste toeristen kwamen Amerikanen. Zo'n 10 miljoen mensen kwamen uit het buitenland. New York trekt van alle Amerikaanse steden veruit de meeste bezoekers... Miami en Los Angeles volgen op afstand. In Texas is een gevangene die 30 jaar onschuldig heeft vastgezeten... officieel vrijgesproken. De man was in 1980 tot 75 jaar zelf veroordeeld... voor het verkrachten en beroven van een vrouw. Hij heeft altijd gezegd dat hij het niet had gedaan. DNA-materiaal bewees zijn onschuld... een paar maanden nadat hij al voorwaardelijk was vrijgekomen. Het weer vannacht droog en opklaringen... temperaturen tussen plus 1 vlak aan zee en min 5 in het zuidoosten... Overdag droog, maar in de avond natte sneeuw en regen. Maxima tussen min 1 en plus 2. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumasch. We proberen het nog een keer. De microfoon deed het niet, kan gebeuren. Uh, ik, wat ik wou zeggen, wat ik eigenlijk ook al zei, maar wat u thuis niet hoorde... en nu wel, hoop ik, is uh, één opmerking, één zinnetje. Het kan bepalend zijn voor het beeld dat we van iemand hebben. Zoals de VOC-mentaliteit een balkende blijft plakken. Zoals Kennedy voor eeuwig eind Berliner bleef. Zoals mijn gast de geschiedenisboeken ingaan met dit zinnetje. Drie woorden, meer is het niet. Het gaat om. Komende zaterdag... 4 januari wordt de 15e Elfstedentacht verreden. Het diert oor. Henk Roes, goedendacht. Hallo. We zitten een beetje raar ver van elkaar af. <laughs> Dit is een raar begin. Normaal gesproken zitten we vlak bij elkaar. Dus ja, voor ja, u zit de nee, eerste maar... keer. Maar... U zit nou op. lekker in een stoeltje daar. En ik zit hier uh, op 2,5 meter afstand. Omdat een microfoon het niet doet. Hartelijk welkom. Fijn wel. dat u bent. U bent wereldberoemd geworden, in ieder geval in Nederland... met die drie woorden, zal ik maar zeggen. Um, in de tijd dat u de ijsmeester was van de Elfstedentocht. Um, hoe is dat? Want we gaan het daarna helemaal niet meer over de Elfstedentocht hebben... zeg ik u nu alvast. Maar hoe is het om, om daarna voor eeuwig mee geassocieerd te worden? Ja, dat, dat komt iedere keer zodra het weer gaat vriezen. En waar je ook bent, uh, ik word steeds met uh, ja, die woorden waar ik geconfronteerd... En die komen ook steeds meer van, uh, ja, daar, dat raak ik mijn hele leven niet meer kwijt. Maar is, is dat fijn of is dat toch ook wel eigenlijk heel vervelend? Nee, het is niet vervelend. Nee, nee, nee. De, de, de meeste mensen gaan daar heel plezierig mee om. En uh, ja, ik, ik, ik ben er nu straks mijn hand gewend, het hoort bij mij. Maar het gebeurt, oké, okay, goed, net het oog op morgen, Joop van Zijl, uw naam valt pas meteen, it geht Ja. Iedereen roept dat. Ja. Nou, ik, heb, ik, ik heb daar toen ook wel heel bewust voor gekozen. Omdat ik, eh, ik wist, mijn voorganger... want ik heb dit dus gebruikt toen ik eh, voorzitter werd. Jan Sipkema die werd altijd eh, geconfronteerd met het, het zilheven. En dat was aan hem geplakt. En toen ik voorzitter werd... en ik wist ook van dat heel geprononceerd dat... Eh, steeds maar weer herhaald zou worden. En toen heb ik heel bewust gekozen voor... Dacht, een, dat is dus niet... Nee, dat niet. dat niet. Iets wat bij mij hoort en iets ook wat op mij is. En ik wilde ook absoluut dat het Fries zou zijn. Waarom zegt het iets over u, De, deze drie woorden? Nou ja, die worden, het zegt eigenlijk niks over mij. Ze worden aan mij geplakt. Dat nou, is ze, wel wat u net zei. Het zegt, het, het zegt ook iets over mij. Het zegt iets over mentaliteit. Tegenwoordig. Ja, nou, kijk, als je het dan hebt over uh, het op, op Friesland... Ik vind dat die, de Elstedentocht toch iets, iets van ons moet zijn... en ook iets vanuit de provincie Friesland. Wat wij organiseren, maar waar iedereen welkom is... en waar Friesland wil laten zien wat ze in huis heeft... en ook de gastvrijheid van de Friese. Dus nou, dat, dat spreekt voor mij heel belangrijk en, en uh, ja, dat, dat is, uh, hangt heel erg aan mij. We gaan het hebben over een ander stukje... wat ook zeer met Friesland te maken heeft. Uh, deze komende drie kwartier en het is de afsluitdijk. Want de afsluitdijk is misschien wel uh, bijna zo bepalend voor Friesland. In ieder geval de bereikbaarheid van Friesland is daardoor drastisch veranderd. En het ja. hele, heel groot deel van Friesland is ook van karakter veranderd door die afsluitdijk. Um, maar er is van alles met die dijk aan de hand. Uh, het belangrijkste wat ermee aan de hand is, is dat het ding verouderd is. En dat deskundigen zeggen, uh, het kan zo niet langer. Er moet wat aan gebeuren. Ja, hij is te laag. Dus hij moet opgehoogd worden. En bovendien zijn de, de kunstwerken, uh, de sluizen, zijn... Uh, uh, verouderd en er moet een andere uh, afstroming komen... omdat er uh, meer capaciteit moet komen in verband met de zeespiegelreizing... om uh, het water uit het IJsselmeer kwijt te raken. Dat maar... zijn allemaal technische zaken die uh, veranderd moeten worden. Ik heb even een praktische vraag. Um, komt u gewoon bij mij aan deze grote tafel zitten... want uh, dat zennetje gaat het niet meer doen. En nee, is dat is goed. Dan komt u gewoon... Ik vind het zo raar praten om met u op een afstand te zitten. Zo probeer ik dat iemand eens dus even. Af en toe hebben we die mooie lichtgewicht draagbaar ja, naar zo, zo zit het beter. Zo zit het beter. Nou, kijk eens. Af. Goed, die die heeft een opknapbeurt nodig. En u bent betrokken bij een initiatief. Niet zozeer om die Afstaatdijk... Eh, in, zeg maar, in de zin van dat u wil bepalen... hoe die Afstaatdijk eh, veranderd moet gaan worden. Maar wel ideeën. Ja. daarover ontwikkelen. Een duurzaamheidscentrum, dat ja. moet er komen. Nou, de regering heeft dus uh, marktpartijen uitgenodigd... om ook met plannen voor de Asterdijk te komen. Omdat men uh, ook gezegd heeft... de Asterdijk is een uh, icoon van uh, duurzaamheid... maar ook een icoon van innovatie. Dus Nederland, laat eens zien wat je kunt op het gebied van de waterbouw. En wij zijn gekomen met een initiatief... waar niet alleen maar er zijn anderen, zijn we op ingespeeld... om op de Asterdijk een duurzaamheidscentrum te vestigen... En uh, een, een centrum waar wij vooral het publiek bij duurzaamheid willen uh, betrekken. En dan duurzaamheid op het gebied van energie, water, natuur en voedsel. Maar er is ook iets geks met dat ding aan de hand. Er zijn, er zijn nogal wat toeristen die er speciaal voor komen kijken. Ja. Uh, maar die vervolgens nergens terecht kunnen? Nee, dat is, uh, dat ja, is het monument is er. En, en voor het overige kun je even over de zeedijk kijken. Maar voor het overige is er niks aan die dijk. Halverwege nog... koffie en wegwezen. Ja, maar het is nog steeds het monument uit 1932. En dat is natuurlijk ook wel het belangrijke van die Afstadijk: van die alles hangt met elkaar samen. De hele uh, infrastructuur, maar ook de gebouwen en alles wat er op die dijk zit, is toch een eenheid. En uh, ja, dat is ook van belang om daar, uh, daar goed naar te kijken en dat in stand te houden. Het is, het is vooral heel veel niets natuurlijk. Je hebt ja. een dorpje, Brezant, het kleinste dorpje van Nederland geloof ja, ik. Ja, nee, Corner de Zand, daar, daar wonen een, uh, zitten nog een paar woningen. En aan uh, Dijk, daar zit alleen een, uh, nou ja, er staan alleen wat, wat, wat caravans en uh, een camping. En voor de overige is er niks op die, uh, op die dijk. <lacht> U bent hier te gast om te praten over de plannen met de Afsluitdijk... het duurzaamheidscentrum en als het ermee samenhangt. Ik wil u eerst even het antwoord praat laten horen... dat gisteren is ingesproken met een vraag aan u. Er is één nieuw bericht. Nieuw bericht. Hallo Frank, jij hebt te gast Henk Kroes... ex-ijsmeester en voormalig voorzitter van de Elfstedentocht. Op dit moment ontwikkelt hij plannen voor een duurzaamheidscentrum op de Afsluitdijk... Die dijk moet verhoogd worden en zo'n centrum zou een heleboel vliegen in één klap slaan. En mijn vraag aan Henk Kroes is, wat weet bijna niemand van de afsluitdijk? Ik wens je een mooi gesprek. Het grote, het grote ja. geheim van de Asterdijk. Nou, dat is een, een, een hele lastige vraag. Want ik denk uh, dat er uh, al heel veel over de Asterdijk bekend is. En ja, ik, ik kan een heel technisch verhaal houden over... Uh, misschien of dat het tracé veranderd is... en dat dit meer naar het zuiden of naar het noorden... maar... Ik denk, misschien weet niemand dat het zo ongelooflijk hard kan waaien op die afsluitdijk. En dat 32 kilometer een heel end is als je tegen de wind in moet beuken op de fiets van Friesland naar Noord-Holland. Heeft u het wel eens gedaan op de fiets? Ja, ik heb dat wel gedaan. Maar het is ongelooflijk fijn om dan weer terug te kunnen fietsen met diezelfde wind. Ja, en dan met, met de wind in de rugstand. Ja, U bent ja. ben ook een gepassioneerd fietser, daar zullen we het straks ook nog maar even over gaan hebben. Die heeft heel wat meer gedaan van de 32 kilometer van de afsluitdijk uh, af fietsen, heb ik begrepen. Um, maar die dijk, die dijk is, is, is ook een icoon van de Nederlandse uh, waterbouw. Hè? Ja. 32 jaar, in 1932 is die uh, gereed gekomen. Althans is die gesloten. Ja. Um, wat, wat heeft dat ding betekend voor Nederland? Nou, Ik denk dat die uh, heel veel heeft betekend voor Nederland. Met name ook in het buitenland. Uh, want die Astleidijk is nog steeds... Uh, hebben wij laten zien wat wij in die tijd konden. Hebben we laten zien dat we... Uh, gaten konden dichten en dat we dus met de middelen die we op dat moment hadden... zo'n dijk uh, konden aanleggen en konden sluiten. Nou, Eén van de weinige uh, door mensen gebouwde werken die vanuit de ruimte te zien is trouwens. Hè? Ja, dat, is, uh, dat we zegt samen de, wel, de Chinese buur. Ja. <laughs> hij kan het weten. Hij, kan het, hij is de enige die dat kan controleren. Dus, uh. <laughs> ja. Ja. Maar goed, het ding was bijzonder. Uh, heeft ook, ook wel heel veel leed verbrokkend bij bij vissers met name. Ja, als je... Ik, ik denk op dit moment, als we de beslissing nog zouden moeten nemen om die Asterdijk te maken met alle uh, de consequenties die daaraan betrokken zijn, uh, voor al die steden die eraan die Zuiderzee lagen, met uh, alles wat daaraan, nou, ik, ik geloof niet dat we nu die beslissing nog zouden nemen. Waarom niet eigenlijk? Want dat was wel een interessante constatering. Ja, ik, ik denk dat tijden toch heel sterk veranderd zijn, dat in die tijd ook veel minder inspraak, als je ziet wat er tegenwoordig allemaal gebeurt, en wat voor plannen we moeten maken voor we nog iets dergelijks kunnen doen. Uh, dan betekent dat wel heel wat. Maar aan de andere kant. We hebben ook de later de delta -werken gemaakt. En die waren natuurlijk. Uh, die zijn heel sterk bepaald geweest door de ramp in Zeeland. Als maar de maar druk dan erg groot wordt. Dan ja. gaan we er wel toe over. Ja, nou goed. Die druk, druk was er toen ook wel. Het zijn met enige vertraging. Ik geloof in 1917 zijn overstromingen geweest. Marken onder water. Ja. Uh, dat was een soort druppel. Toen dacht men van. Nu is het afgelopen. Hup, nu komt er een dijk. Dat heeft nog even geduurd. Maar het ding is uiteindelijk ja. gekomen. Ja. Uh, was wel een oplossing voor dat probleem, het ja, probleem van de overstromingen. Ja, ja. En, en ook een zoetwaterbuffer natuurlijk. Als zodanig is hij ook heel erg belangrijk. Omdat we daarvoor uh, nu een buffer hebben waar we ons uh, zoetwater kunnen opslaan. En dat wordt ook voor de toekomst natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Als je kijkt wat het voor de waterbeheersing in Friesland betekent... voor 1932 konden wij geen zoetwater inlaten... We weten dat, uh, dat er uh, in, in de periode daarvoor... dat in Friesland zoveel droogte was... dat men kinderen over de veenvaarten fietsten... en dat schepen niet aan de wal konden aanleggen... omdat wij alleen maar zout water in de omgeving hadden... en geen water konden inlaten. Dus het heeft ongelooflijk veel betekend... Niet alleen maar voor de veiligheid, maar met name ook voor de hele waterhuishouding. Ik probeer even het zinnetje, ze fietsten over de veenvaart te laten inzinken. Maar ik bedoel dat ze ja, op de plek fietsen waar normaal gesproken boten ja, voeren. waar de, de, de boten zo droog was het. En uiteindelijk hebben ze toen een keer besloten om zelfs maar zoutwater in te laten. Omdat het, uh, uh, nou en daar moet heel wat gebeuren als je dat wilt gaan doen. Ja. Ja, kun je nagaan? ja, precies, bovendien, bovenin zijn er ook in Friesland veel veendijken... en hoe gevaarlijk dat is, dat weten we sinds we Wilnis wel. Als Inderdaad. dat gaat uitdrogen, ja. dan gebeuren er weer heel andere dingen. Ja, goed, dus die afstanddijk heeft, heeft, heeft goeds gebracht. U zegt tegelijkertijd, het was zo'n drastisch besluit. Eh, tienduizenden mensen die raakten hun baan kwijt. Eh, eh, dorpen raakten hun complete, steden raakten onthecht. Ja. Historische banden van honderden jaren doorgesneden. Eh, en die tijd had men zoiets van, jongens, weet je wat, we doen het gewoon. It get on. Ja, of men dat zo simpel ge, ge, ge, toen bepaald heeft, weet ik niet. Maar het waren natuurlijk wel andere tijden, ook andere manieren waarop besluiten vielen. We zitten nu in een hele andere tijd. De tijd dat die dijk opgehoogd moet worden. Um, en tegelijkertijd een, een moment waarop we uh, na willen denken, moeten denken over duurzaamheid. Duurzaamheid is dan ook weer zo'n woord dat je denkt, jongen, jonge, daar gaan we weer. Maar u niet. Nee, nou kijk, duurzaamheid zelf is een, is een containerbegrip geworden wat heel weinig meer zegt. Maar wat onze achtergrond is... dat wij uh, uh, niet door kunnen gaan met een manier van leven... zoals wij op dit moment doen. En dat kun je dan je, je ecologische footprint noemen. Maar wij consumeren op dit moment uh, meer uh, dan... Uh, wij putten de aarde uit op dit moment. De ecologische footprint is zeg maar wat, dat, het verschil tussen wat het oplevert aan energie... en wat het ja. kost. En, ja, nou, en wij putten op de aarde zodanig uit dat dit niet door kan gaan. En als, uh, en als we dan zien hoe de westerse wereld leeft... en als we dat vergelijken met hoe men, bijvoorbeeld in Afrika... om maar één een, een, een continent te noemen, maar overal elders in de wereld... waar men nog lang niet het uh, ontwikkelingsniveau wat wij hebben... nou, als je op deze manier doorgaat, dan gaat dat hartstikke fout. Nou En daar zal zeker wat aan moeten gebeuren. Nou En er zijn drie manieren waarop we dat kunnen gaan doen. Dat is ontwikkelen van de techniek... Dat is het veranderen van het gedrag. En dat is regelgeving. En die dringen met elkaar zullen uh, zul, zul dat systeem moeten kunnen bepalen. En waar, waar zit het duurzaamheidscentrum? Of nou, dat het, zit vooral op de afzendijk. Ik wil even vooropstellen, het moet er gaan nee, komen. dat moet er komen. Op de afzendijk. Maar het duurzaamheidscentrum, waar zit dat in die drie? Dat die, die, die... Zit, zit vooral in het gedrag van het publiek. Dat wij het publiek ook bewust willen maken. van uh, hoe ze met hun eigen omgeving zullen moeten ingaan. Een bewustwording in zo'n centrum. Dat denken wij. Kun, en, kunnen we er al virtueel doorheen gaan wandelen nu? Kunnen, kunnen nou, we dat opsluiten en dan nu als, als een soort... De eerste, eerste stap waar we nu aan, aan bezig zijn... dat willen we inderdaad een virtueel centrum... Uh, willen we nu gaan opzetten en uh, daar zijn we nu al mee bezig. We hebben Gameship in, uh, in Leeuwarden waar we uh, mee bezig zijn. Uh, de NHL. Wij, er wordt heel veel gedaan op het gebied van serious gaming waar we dus uh, uh, met omgevingen kunnen simuleren... waar je door, door gebouwen heen kunt, allerlei mogelijkheden... die je dus helemaal kunt inrichten en kunt laten zien wat laat, er gebeurt. Laten we een voorschot nemen. Ja? Laten we eens een voorschot nemen. want Ik denk dat u wel een beetje in gedachten hebt hoe het er ongeveer uit moet gaan zien. Het gaat niet over de kleur van het behang, maar de grote lijnen. We komen binnen in het duurzaamheidscentrum op de afzet. Waar staat het? Waar, waar zou het moeten? Uh, nou, die, die plek, dat zou uh, komen de Zand kunnen zijn. Het zou Brees Bre kunnen zijn. Maar het kan ook in het water zijn. Het kan ook een drijvend centrum zijn uh, wat, daar, uh, wat daar ergens ligt. Er is een prachtig ontwerp gemaakt. Want we hebben een ontwerpenwedstrijd gehad... Uh, waar tachtig uh, ontwerpen internationaal zijn gekomen uit 14 verschillende landen. En Christensen uit Deventer heeft bijvoorbeeld een heel bijzonder ontwerp gemaakt. Dat is een uh, heel groot drijvend kievietsei. Kijk eens aan. We, we, we gaan zijn kievitij in, oké? Okay? Ja. We stappen erin. Wat zien we? Wat, wat, nou, we wat, hebben e eerst een hele grote ruimte. En dan zien we daar nou minder in de dooier van dat ei zien we zweven. En dat is het auditorium. Waarin je naar binnen komt en waar je dus uh, uh, de uh, uh, beleving. Het gaat vooral om beleven hoe we dat zullen moeten inrichten. Ik ben uh, uh, nu ook eens naar wat centra gegaan. Ik ben in Eden geweest, het Eden Project in Cornwall. Dat ligt ergens heel ver in de uh, zuidwesthoek Zuid van, uh, van Engeland. En daar hebben een ze groot ecologisch systeem is dat? Een, ja, en daar hebben ze bijvoorbeeld met uh, een tropisch regenwoud hebben ze daar gerealiseerd binnen een kas. En daar gaan ze door middel van de mensen daardoor heen te voeren... ook laten zien en beleven van wat gebeurt er... en, en uh, hoe hangt de natuur met elkaar samen. wat, wat uh, het, het, Bijvoorbeeld het, het uh, probleem van de biodiesel. Ja. Dat is op zich heel milieuvriendelijk... want je wilt allemaal graag met biodiesel. En dan ineens zie je dat er ergens anders palmolie verbouwd gaat worden... en dat het ten koste van de voedselproductie elders gaat. Nou dan, maar bij de ben je is, is dat wij nog nog eigenlijk nog maar maar, maar misschien 2% begrijpen van hoe dat in elkaar grijpt. Je hebt er biosfeer toe gehad in Amerika, ook zo'n heel groot ecologisch ja. project lijkt volgens mij heel erg op dat Eden-project. Ja. Een afgesloten koepel zeg maar met glas, waarbij ze probeerden om zonder zuurstof in te jagen, zonder water erin te laten recyclen. Mislukt. Ja. Het lukt niet. Er moest, moest zuurstof bij, er moest water bij. Ze kregen het niet voor elkaar. Dus blijkbaar is dat zo ingewikkeld. Nou, dat is ook een heel ingewikkeld. En een van de dingen wat wij dus ook graag willen... daar op die Austerdijk. wij willen een autarkisch gebouw. Nou, dat is een hele, hele, hele hoge Help doelstel. Ons, wat is autarkisch? Dat is uh, helemaal is zichzelf verzorgend. Dus uh, zijn eigen energie, zijn eigen water... En ook zijn eigen afvalstromen, helemaal verzorgend erbinnen. Eigenlijk ook zijn eigen voedsel. Nou, dat lukt zeker niet op de Asterdijk. Nou, die eigen energie zal ook nog een, een gigantisch probleem zijn... om dat goed voor elkaar te krijgen. En ook altijd voldoende energie gedurende de hele periode daar te kunnen krijgen. Ja, niet alleen als de wind waait, bedoelt u? Niet alleen als de wind waait, niet alleen als de zon schijnt. Nou, en, en dat is ook een van de dingen van, uh, waar men uh, met Blue Energy wil proberen om daar energie op te wekken. Dat is een nieuwe manier om uh, uit het, uh, het potentiaalverschil... wat bestaat tussen zoete ja, wacht, en water. Wacht, wacht, wacht even, ja, oh, dan gaan we even uh, ga even snel. Rustig, dan gaan we gaan even <hijen> bij dat even <hijen> op de rem trappen. Want dat, dat is interessant hoor. Nee, u bent een hts van huis uit. Um, um, dus de dus, HTS denk van, nou, die snappen wel hoe de techniek in elkaar zit. Dus u mag het even rustig uitleggen. wat dat is. <laughs> er zijn nu gedachten, inderdaad, want dat, dat probeert u uh, te zeggen. En de, om het verschil tussen zout en zoet water, potentieel verschil om daar stroom uit te halen. Ja. En nou mag u vertellen wat het is. Oh, nou, uh, <laughs> ik ben geen chemicus. Ik weet alleen dat het, dat het, uh, dat het heel goed, uh, goed lukt op die manier, uh, door uh, wanneer als je zoet en zout water bij elkaar brengt. En uit die menging, dat daar een, een, een potentiaalverschil, dus een stroomverschil ontstaat als het ware. En eh, door de, eh, het, het stromen van de ionen krijg je daar een, spannings, een spanningsverschil. En dat is weer de basis voor stroomopwekking. Maar dan zou je denken, dan hang je aan beide kanten van het Afslakdijk twee enorme staven in het water. En hoe hoera de gratis stroom komt binnen. Nee, je moet uh, zout en zoet water bij elkaar brengen... en door membranen uh, persen. Nou, en er staat op ogenblik een proefopstelling in Harlingen. Uh, en die proefopstelling die wil men dus eerst overbrengen naar de Afsluitdijk... en proberen daar... Uh, verder, dat verder te gaan ontwikkelen. Want het was eerst een heel klein laboratorium. Maar dan wordt het groter en dan wordt het weer groter. En dan moet je zien wat voor problemen je later tegenkomt. Nou, dat wil men nu ook op de Astridijk zetten. Maar ik ben geen technische... Uh, nee, op maar, dat, uh, ook geen ontwikkelaar. Maar u ik weet, wil een beduid, afnemer beduid, van, de van de stroom. Ik, ik, ik, uh, ik buig hier al diep voor. Maar als je zout en zoet water bij elkaar brengt... dan gaat dat bewegen, zeg maar. Zout water gaat... Boven drijven of omgekeerd. In ieder geval een, het, het, het, het mengt niet, maar het beweegt, zeg maar. Het feit dat het wil bewegen, is al is een is een. Nee, dat is, dat, daar gaat het niet om. Het gaat om de ionenuitwisseling. In, uh, het is een chemisch proces, wat, uh, wat zich. Het is niet, niet een, een, een, een fysisch dat je het water door elkaar heen laat stromen. Hoe ver is deze techniek? Oh, die is nog in de ontwikkelfase. En, en uh, kijk, de, de, de theorie bestaat, maar het moet nog wel verder ontwikkeld worden in de, in de praktijk. En ik was bijvoorbeeld bij die proefopstelling in Harlingen hebben gezien. En daar kwamen op moment enorme krachten op die membranen die men niet verwacht had. Nou, dan moet je die krachten weer zien vast te leggen. En dan moet je die constructie op die manier daarop inrichten. Maar in Harlingen wordt op kleine schaal al stroom opgewekt met zo'n installatie? Ja, ja, ja. Maar alleen een... Een, een proefopstelling die nog niet, uh, niet verder uh, in gebruik kan worden genomen. Maar wat, wat zo'n ontwikkelfase, hè, als, als, als, als we een parallel kunnen trekken met uh, de medische wetenschap, dan is vaak het verschil tussen de doorloop van, van ontdekking tot en met een, een werkzaam medicijn, is 10, 15, soms zelfs meer jaar voor hier een echte centrale zal staan... en voor die centrale ook elders in de wereld gebouwd zal kunnen worden... dat zal nog, heel, dat zal nog de nodige tijd vergen. Als ik zie tenminste hoe de ontwikkeling op dit moment gaat... dan kost dat nog wel de nodige tijd. Vindt de overheid vindt dit kabinet uh, het belangrijk? Denkt u? Weet ik niet. Ik, ik moet zeggen dat ik uh, uh, ja, de ambities die, die, die dit kabinet nu uh, getoond heeft... Uh, dat ik daar wel de nodige zorgen over heb... Het gekke is namelijk en, dat bij, bij de presentatie van het kabinet werd eigenlijk gezegd van al die malle subsidies op uh, zonnepanelen, al die, uh, die linkse hobby's op dat gebied, we stoppen ermee, kappen ermee. Vervolgens komt Van Hagen, de nieuwe minister van uh, uh, Economische Zaken, het nieuwe ministerie, en die zegt uh, eigenlijk van wij gaan, en die al, eigenlijk formuleert een hele ambitieuze doelstelling. Ik kan die twee niet met elkaar rijmen eerlijk gezegd. Nou, nee, op het gebied ik, van duurzaamheid bedoel ik, nee, ja, ik. Ik begrijp het ook nog niet helemaal. Want er zijn een aantal dingen die in het regeerakkoord gaan. Die dan uh, heel ver uh, weggeworpen zijn. En als je nu in de praktijk ziet. Dan ja, uh, werkt het toch weer een beetje uit. Dus ik kan het nog niet helemaal inschatten. Wat, daar, uh, wat er op dit moment is. Maar wat ik wel zie. Dat er bijvoorbeeld veel minder geld voor de afstanddijk beschikbaar is. Ook voor de uitvoering van de plannen. Dan uh, uh, gevraagd wordt. En dan nodig is. 700 miljoen was de schatting uh, uh, drie jaar. Geleden. dat is inmiddels ja. 800 miljoen geloof ja. ik geworden. Ja, zo. Um, en, en op zijn best is daar de helft van beschikbaar. Ja. Links of rechts G om, hebben we een probleem, want er moet ja. wat gebeuren aan die dijk. Ja. Hij moet omhoog. Ja, nou ja, of, of, op een of andere manier zal daar, er zijn ook andere mogelijkheden, je kunt ook een, een, een overspoeldijk maken, en, en, uh, dus er zijn ook andere mogelijkheden en daar wordt op dit moment wel naar, uh, naar gekeken. Er zijn heel veel uh, alternatieven, zijn er bekeken, door een commissie ook. Um, ja. Die commissie heeft daar een keuze uit gemaakt. En die kwam eigenlijk met, ik, ik geloof, de flauwste van allemaal... namelijk gewoon een uh, betonnen nou, moet je zeggen, krul aan de zeezijde... Ja. Ja zodat als het een keertje enorm hard waait en het water heel hoog komt... Nou, dan loopt het maar geleidelijk over die dijk eens, zou ik maar zeggen. Nou, dat, uh, dat scheelt. Dat zal uh, de, de, de golven moeten keren. Dus als het ware krullen die om en vallen weer, uh, weer terug. Maar de commissie heeft wel gezegd... Van, het zal dan wel nader onderzoek moeten doen naar de stabiliteit van die muur. Dat lijkt me niet zo heel eenvoudig, toch? Want dan komt een gigantische dat, kracht op. Dat, ja, maar goed, dat is, daar hebben we dan een, een waterloopkundig laboratorium voor... die daar proeven op kan nemen om te kijken van hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden. Ja, dit was de commissie Nijpels overigens, die dat. Ja, het uh, ja. Nijpels heeft. Uh, maar is het niet ook, dat is ook wat er steeds gezegd is... nog niet eens zo heel lang geleden, een paar jaar geleden al... Het werd en het wordt door velen gezien als een buitenkans... om van die toch erg saaie dijk met één knikje erin... om er nou eens keer iets moois van te maken, iets bijzonders van te maken. Ja, en dat was ook de bedoeling. En dat was ook, uh, daar is de markt ook mee uitgedaagd om daar wat te maken. En daar zijn dus consortia, uh, zijn daar gekomen... er zijn heel veel mensen die zich hebben druk gemaakt... die allerlei plannen hebben ingeleverd. en. Ja, er, wordt toch, er blijft heel weinig van over van, uh, van al die plannen. En ik denk ook dat het, uh, wat ik zo jammer vind... dat, dat wij als Nederlanders uh, niet die uitdaging aangaan. Want wij betekenen veel op het gebied van de waterbouw. Ik ben zelf uh, in, de, in Delft opgeleid als uh, een waterbouwer. Ik ben later een hele andere kant op gegaan. Maar uh, ik, Nederland is waterbouwland. Daar zijn we groot mee geworden. Maar we moeten wel bijblijven. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat wij ook ons in de wereld manifesteren en voorop blijven. Nou, dat zal geld kosten. En daar kon die Dijk nu een prachtige manier zijn... om te laten zien wat we in huis hebben. Nou, ja. ik vind het doodzonde dat het niet opgepakt wordt. Dat is op dezelfde manier zoals met duurzaamheid. We stonden op 47 e plaats wat duurzaamheid betreft. Nou, we moeten ons toch rotschamen... dat een land als Costa Rica bijvoorbeeld veel en veel hoger staat. Nu? Ja. Want we staan niet meer op de 47 Wat is het voor ranglijst trouwens? Nou, dat is een, een, een, een ranglijst die ergens gepubliceerd was. Ik weet niet of de, hoe, die, hoe die plaats op dit moment is. Maar het gaat mij ook niet of het nog 47, 48 of 52 is. Maar wij staan heel... Uh, wij hadden vele verhogen, veel naar mijn idee, moeten staan. Omdat wij leading zouden kunnen zijn op, uh, op dat terrein. Ja, ook, ook het terrein van windmolens. We, we hebben een korte tijd een windmolenindustrie tjur, gehad. Uh, en dat is vervolgens is dat eigenlijk allemaal naar het buitenland gegaan. Denemarken, ja. Duitsland, daar zitten grote producenten nu. Ja, nou ja, nu heeft, heeft windmolens natuurlijk ook... Uh, als je dan windmolens vergelijkt met landschap... Daar zit ook uh, nou, spanning tussen. wel een, een forse spanning tussen. Van, uh, in hoe aanvaardbaar is het om op land nog heel veel windmolens neer te zetten... om die doelstelling te halen. Daar moet je ook wel heel veel laten. Het gekke is als je, als je vanuit uh, uh, zeggen het centrum van Nederland... Door de polder naar Friesland rijdt, dan denk je dat dit land behangen is met windmolens. Terwijl ja. we maar ik, wat is? 2% geloof ik van onze energie ja. er vandaan halen. Nou ja goed, dan, dan rij je dus ook net langs uh, de langs de Rank en bij Urk, waar je het dus net allemaal ziet staan. Ja, precies. En ja. bij Urk komt er nog een hele partij bij. Ja. Ja, maar u zegt, en dat zegt u ook als Fries, denk ik... Uh, het is niet bepaald een bijdrage aan het landschapsgevoel, zou ik maar zeggen. Ik, uh, ik, ik heb daar uh, grote moeite mee. Als ik tenminste de manier waarop het dat nu toe... zo uh, links en rechts is een windmolen hier en daar... dan denk ik dat je toch heel, een hele andere planning zou moeten hebben. En dat je eens goed moet nadenken waar je dat doet... en of je dat niet op zee zou moeten doen om daar vandaan dan uh, uh, de wind te halen. Maar het, u heeft er gewoon een pesthekel aan. dat bedoelt u? Uh, Op het land, hè? He? Uh, voor een groot deel wel, ja. ja. ja. ja. Het, het, het, het, het moet ook een kiem zijn om eronder te wonen, trouwens. Dat is een... Als je er heel dichtbij woont en die slagschaduw is... Uh, dus daar zou je in ieder geval moeten zorgen... dat die slagschaduw niet uh, heel dichtbij in de buurt zit. Alsof je onder, naast een stroboscoop woont. Ja. Met die fijne lichtflitsen. Goed, dat dus niet. Uh, maar Nederland zal wel duurzaam moeten worden. En we zullen er heel snel mee moeten zijn. Uh, anders dan... Uh hebben een heel groot probleem. Ik denk dat uh, velen dat uh, zullen onderschrijven. En het, uh, uh, de Afzondijk zou een mooie manier maar kunnen zijn... en ook in ieder geval een mooi centrum zou er kunnen zijn. Een duurzaamheidscentrum waar uh, dit soort dingen ontwikkeld en getoond gaan worden. Henk Kroes is mijn gast in uh, Kazeluna. U heeft muziek meegenomen. Gerrit Bretheler, eerlijk gezegd... Um, en u mag mijn kop eraf trekken, ik, ik kende zijn naam niet. Nou, ik wel. Ja, Heel, wel. Goed. Heel goed. Ik vind, ja. Hij heeft een prachtige stem. En zij, hij zingt hier uh, over uh, zijn vader die overleden is. Ik vind dat een, een fantastisch lied. De zinnen fine, tussen donkerblauwe juk, waar uwe gezellers kiepen, hast in vrede voem, doet stwarre gestine ruiten, doet spegels die zelfs waarom. Ik ken de kleedens dat als hier is hier nam. Ijs wok van alles witte, wilstou je nou nog best, maar wij mat het samen litte, omdat het ijs niet meer zizek is. We praten het hoe juister, en we spreken het van mon. Wij zwaaien in het juister, en ik pak die bij die hoon. Op een dag drink je geen groots meer, loop je nooit meer door je stad. Op een dag komt er geen dag meer, ook al ben je het nog niet zat. Vergeef me dat ik zo doorser, maar hij de sleutels bij de hand. Van die hele grote voordeur van dat vreemd beloofde land. Dan lag je tranen in je ogen en we nemen er nog in. Van die sleutels is gelogen. Een open deur voor iedereen. Op een dag drink je geen grals meer, loop je nooit meer door je stad. Op een dag komt er geen dag meer, ook al ben je het nog. Niet zat maar pa, wat zal ik zeggen als jij je ogen sluit voor goed als we jou je graf inleggen iets van vinkers is dat goed? Of wil astma twins dat lijkt me ook wel wat. In de kerk als het mis is, voor je het weet.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 Het is de zinne fine, het is de donkerblauwe joen. Vaar eeuwig zillerskine, nou hastien vrede. Gerrit Breteler op een dag. Op verzoek van Henk Kroes. Heeft u zelf uh, vaak afscheid moeten nemen van mensen, geliefden? Ik heb uh, de afgelopen zomer heb ik uh, afscheid van mijn moeder moeten nemen. En die was uh, bijna 99. Goedemorgen. En uh, die wilde ook niet. Die vond het al lang best. En uh, wij hebben in de, in de een kerkdienst gehad. En dat was eigenlijk een, een dank een dankdienst. Voor zo'n lang leven. Voor zo'n lang leven. En uh, voor haar dat het leven ten einde was. Dus was een, eigenlijk een, ja, aan de ene kant neem je toch afscheid van je moeder. Maar aan de andere kant was het ook een bevrijding. Voor haar was het een echte bevrijding. En ze is ook op, tot op hoge leeftijd relatief gezond gebleven? Ja, ze nou, zag niks meer. En, uh, dus dat was uh, ja, voor haar erg moeilijk. Want ze was, daardoor werd ze eenzaam. En uh, haar interesse was volledig verdwenen. Dus dan zie je dat heel langzaam dat leven eigenlijk wegtrekt. Ja. Goeiemorgen, 99. Dat is echt, ja. echt wel ongelooflijk oud. Ongelooflijk oud. Ik, ik, ik wil even een, um, een overgang maken naar, naar het leven en, en wel het natuurleven. Wat is dit? De roerdom. Zegt de naam Kees Labeur u iets? Op de, nee, nee dat, dat, Kees van Beur was presentator en, en, en leidinggevende ook bij de NCV... en is jaren mijn chef ja. geweest. En hij gebruikte het woord roerdompen altijd als, als wij als redactie een tijdje niks zaten te doen. Dan zaten wij te roerdompen. Nou, ik ken dit geluid heel goed. Want ik, uh, op de boerderij waar ik ben, oh, ben opgegroeid, daar was een, uh, een natuurgebied vlakbij. En als het dan mistig was... En wij hadden logies, dan hoorde je in de verte hoorde je die roerdomp zo. En dat was, zij schrokken daarvan, omdat het een geluid was wat ze totaal niet herkenden. Een soort, soort, soort, soort misthoornis. Ja, iets, iets heel, heel, heel, heel sinisters wat je dan in de verte hoorde. Ja. wel bijzonder. En wat heeft Henk Kroes met de roerdomp, behalve dit dan? Nou, ik ben uh, uh, jarenlang uh, directeur van het Viskigeer geweest als uh, natuurbeheerder... En ik ben dus volledig uit mijn vak gestapt. En uh, op een hele andere manier uh, mijn leven ingericht. En ik heb dat met ongelooflijk veel, uh, veel plezier gedaan. Dus uh, nou, dan heb je wat met vogels, dan heb je wat met, uh, met natuur. Ja, maar u, u bent ook wel echt een echte vogelmens, toch? Uh, ja, ik, ik, ik, heb wel, uh, ik, ik heb wel wat met, uh, met vogels. Als ik... Uh, ja, nee, praat u me door. Oké. Okay. Ja, <laughs> nou, ik, ik, uh, wij zijn, uh, ik heb een fietstocht gemaakt naar, uh, naar Afrika. En uh, met een uh, groep. En we zijn uiteindelijk hier vandaan naar. Uh, of, ja, uit Boswat vandaan naar Ghana gefietst. En, uh, en een van de dingen die, wij, uh, die mij toen opviel. wij zijn de trekroute van de GRUTTO gevolgd. De GRUTTO? Ja. Onze weidevogel bij uitstek. Ook een van de meest bedreigde weidevogels die wij hebben. En, Bedreigd door wie of wat? Nou, met name door het, uh, het steeds verder in uh, cultuur brengen van het, uh, het land. Nou, en ik denk niet dat het alleen de schuld bij de boer ligt... maar dat ligt in onze maatschappij, in zijn totaliteit. Omdat maar het wein... grootste deel van de gutteweieren verdwijnt gewoon door de maaimachine. Ja, maar ook door ander landgebruik. En, en, kijk, die, en, en door vroeger maaien en veel intensiever gebruik. Kijk, Het, het, het is een vogel die gelegenheid moet krijgen om uh, te broeden... en dan ook nog een keer zijn jonge vliegvluchten uh, te laten worden. Ja. Nou, daar is een bepaalde periode voor nodig. Daar is een rustperiode voor nodig, maar daar is ook een periode voor nodig dat ze... Uh, ja, die jonge vogels nog uh, kunnen wegduiken in het, uh, in het gras als er predatoren komen. En, en, en, en waar, waarom dacht Henk Koes? kom laten wij de trek van de grutto nou maar eens na gaan fietsen? Nou, dat, dat, dat, dat, was, nee, dat was toevallig. Wij gingen, uh, die tocht was opgezet om uh, geld te verzamelen. Nou nee, laat ik het andersomgeren. Wij wilden naar Afrika fietsen. En, uh, daarvoor... en wie, wie in het hemelse verband is? Uh, een, een groepje uh, vrienden, uiteindelijk vrienden geworden van maar met elkaar, met, uh, met een, een, een elf fietsers en een, een aantal begeleiders. En de, de aanleiding was dat er een Ghanese hier in, uh, in Amsterdam woonde, die een school in Ghana uh, op zijn schouders had. En dat kon hij niet meer dragen. En toen heeft hij uh, iemand gevraagd, wil je mij helpen? om geld in te zamelen. En toen hebben we daar uit het plan gekomen... oké, okay, dan gaan we er naartoe fietsen en dan gaan we geld verzamelen... en dan gaan we projecten steunen die wij onderweg tegenkomen. En het is, voor de goede orde, hoeveel kilometer fietsen? Het is uh, 10, 10, 10, een kleine elfduizend kilometer. Natuurlijk. Ja, nou, dat, dat is het grote probleem niet. Als je maar lang genoeg tijd hebt en als je maar doorzet... En, uh, maar hoe lang hebben jullie erover gedaan? 3,5 maand. Goedemorgen, zeg. En elke ja. dag fietsen? Elke dag fietsen. Ja, ze uur aan de rustdag, maar elke dag fietsen. Ja. Naar Afrika. Steeds warmer, steeds zwaarder. Ja. Uh, en, en, maar, maar goed, op een gegeven moment kwam de gedachte dat het ook. Maar het was dus toevallig de trekroute van de, van de grutto. Ja, nou, en toen hebben we daarbij. Toen, toen, zijn we van, uh, toen hebben we ook een lesbrief gemaakt voor uh, basisscholen. En in die, basis, in die lesbrief voor die basisscholen. zat onder andere ook de trekroute van de grutto. Want dat intrigeert mij heel erg. Die vogel verbindt ook mensen. Die vogel is altijd hetzelfde gebleven, maar die vogel die is bij ons, gaat die broeden en zijn jonge vliegvleugel worden En dan gaan ze weer op trek naar Afrika. Daar overwinteren ze. Daar moeten ze ook eten. Daar komen ze ook weer in boerenland terecht... waar op een andere manier geboerd wordt. Maar het zijn we diezelfde mensen... ook weer mensen waar tussen ze... en waarmee ze moeten concurreren. Want Ritter, daar zitten ze. in. is bijna iets mythisch met vogels. Even een heel klein stukje van een, ook een beroemd liedje... van het Tijn Orkest over vogels gesproken. En alleen de vogels... vliegen van oost naar West-Berlijn... worden niet. Teruggefloten, of niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn. Omdat ze soms in het westen. Soms ook Dit is in feite ook wat het is. Ja. Vogels zijn, staan symbool voor vrijheid. Ja, maar ook dat die, die, die vogels die zitten, dus. Die zaten daar in Oost-Berlijn. Maar die zitten ook in West-Berlijn. Die trekken zich dus niets aan van. Het verschil tussen de, de, de mensen wat er bestaat. Ik vond het, als ik dat dan vergelijk... Ik, ik moet dan altijd denken, als ik ook aan dit liedje heb... aan die foto die daar over dat prikkeldraad heen spreekt. Die beroemde foto die hele beroemde foto. Aan de ene kant, er zit een meter verschil. Aan de ene kant is hij, wordt hij beschuldigd... Is het een, een, een, en aan de andere kant is het een, een held. Een crimineel, ja. Aan de ene kant is het een crimineel... aan de andere kant is het een held. Het is dezelfde man, het is dezelfde, dezelfde man. Hij gooit zijn het... geweer weg... Ja, en daar zit een, een, een meter verschil tussen. Een potentiaal verschil? Ja, dat is dat, dat. En, en dat intrigeert mij. En dat, ook bij die vogels intrigeert mij van... Ik ben nog een keer terug geweest, ook in, naar Afrika toe... om met kinderen daar te praten, ook over die vogels, over die trekvogel... en te laten zien wat die daar betekent en wat die bij ons weer betekent. Dus aan de ene kant die vogel, aan de andere kant die mensen verbinden. En de problemen van die mensen samen met de problemen die die vogel heeft... Dat intrigeert mij heel erg. Die vogel uh, die, die betekent in het ene land voedsel, misschien? Ja, hij moet overal eten. Nee, maar ik bedoel dus, ook voor mensen, toch? Ik bedoel, zijn ja, landen ja. waar ze uit de lucht knallen. Ja, niet per se. In de Sahel, daar, daar worden ze ook gevangen. En uh, daar hebben ze netten, en dan gaan ze die vogels vervangen, en vervolgens worden ze in de markt verhandeld. Maar uh, ja, voor die mensen die zoeken inkomen. En dat is natuurlijk weer heel wat anders je, dan, dan hier. Als je nou eens met die blik naar de afsluitdijk kijkt... dat is natuurlijk ook een, een, een bron van een, een continu spanningsveld. Met veiligheid, geld, uh, duurzaamheid. Wat, wat is uw rol daarin? Wat, wat, wat zou de, de vogelaarsblik van Henk Koes kunnen zijn? Nou, mijn, uh, ook op diezelfde manier kun je daar ook een stukje bewustwording... En, en daar gaat het mij dan ook om, om mensen heel sterk mensen bewust te maken. Ook bewust te maken van de natuur. Hoe we, de manier waarop wij met de natuur omgaan. En, en de zorg voor de natuur die wij hebben. Want eh, de mens is de enige die, eh, die met verstand... de rest gaat allemaal op instinct. Wij zijn met verstand. En met ons verstand nemen we van zulke rare beslissingen... als het dan gaat om het voortbestaan ook van onze eigen aarde... Nou, en daar maak ik mij inderdaad grote zorgen om. Wat zijn de vreemdste als... beslissingen die we nemen op dit moment? Ja, nou, er zijn zoveel vreemde beslissingen die wij... Uh... Nou ja, goed, ik kan me voorstellen, als, als, als, als u er zo in staat... Hè, want een van de instincten die we hebben is zeggen... Nou, volgens mij valt dat allemaal reuze mee, hoor. Met al die problemen. En volgens mij bestaan we gewoon over 20 jaar nog met z'n allen. Dat zijn, dat zijn hele sterke sentimenten. Mensen denken, ja, prima, leuk hoor, dit, dit gepraat over het milieu. Maar, nou, volgens mij ja, valt het allemaal wel mee. Wij redden ons wel. Hier in Nederland redden we ons wel. Wij hebben al eeuwen en eeuwenlang onze dijken verhoogd... en we zullen de dijken wel weer verhogen. We hebben daar geld, geld zat voor. En uh, dat komt allemaal wel goed voor elkaar. Maar elders in de wereld heeft men dat niet. En daar, als je ziet als in bijvoorbeeld zo'n vlakte als Bangladesh... waar veel meer overstromingen plaatsvinden... en waar mensen die mogelijkheid niet hebben... Nou, dan, dat vind ik heel triest. En daar, ik vind ook dat we daar een stukje verantwoordelijkheid voor hebben. En dat het niet alleen maar gaat om hoe wij ons redden... maar dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben voor de rest van de wereld. De en cynische wij... realiteit is dat wij de problemen veroorzaakt hebben voor een groot gedeelte. Ja. Want we hebben onevenredig veel van natuurlijke bronnen opgegeten en uh, ja. opgedronken met z'n allen. Uh, en de cynische realiteit is ook dat wij onszelf wel zullen redden waarschijnlijk. Ja, dat is het ook. En, en ja, waarom? Waarom heb ik dat te danken dat ik dan hier wel in die maatschappij heb? Ik heb dat in, in Afrika hebben we dat heel sterk meegemaakt. Dat we daar in de savanne stonden. En dat daar op een bepaald moment iemand bij ons kwam in een kar... met een heel zwaar zieke jongen en die hulp vroeg. En dat we die het kamp uitgestuurd hebben omdat we geen hulp hadden. Terwijl wij van tevoren allemaal hadden geregeld dat als er wat gebeurt... hoe wij geëvacueerd konden worden. Ja. Of we naar Nederland of naar Zuid-Afrika gebracht zouden kunnen worden. Nou, dat ja. is zo wrang als je dat meemaakt. Ik wil het in het tweede uur met u thuis hebben over vrijheid. Wat betekent vrijheid voor u? En wanneer ervaart u vrijheid? Uh, analoog aan waar we het net even over hadden. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. Ik zeg het maar vast. 0800-1121. Wanneer ervaart u vrijheid? Bel ons straks in het tweede uur. Zometeen kunt u luisteren naar de VPRO met uh, Radio Bergijk En wij zijn na ene weer terug. Tot slot, heel kort... En Koes komt er van steeds toch, ja, ik moet het toch vragen, boei. Nou, we zijn nog zo vroeg in het seizoen. En we hebben twee tochten gehad die in, uh, in februari geweest zijn. Uh, de tocht in 1986 was 26 februari. We hebben nog anderhalve maand gegaan. Dus ik ben zeer hoopvol. Dank. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.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 Uw gastheer Toon Sporenberg. Goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom weer. Radio Bergijk. Een nieuwe fase. hebben gisteren misschien al gehoord en misschien wel gemerkt dat het weer gewoon kakelverse uitzendingen zijn. En we, Per en ik gaan er weer vol tegenaan. We zijn echt blij dat we uit die kelders bevrijd zijn, als het ware. We hebben straks. Een, een gast, dat is misschien ook wel heel leuk, dat is een, een mevrouw, mevrouw Schulte, die uh, zit nu nog uh, hiernaast te wachten uh, in de rolstoel. Die komt straks met de rolstoel en al hier binnen. Dat is uh, natuurlijk altijd ontzettend leuk om te zien als zo'n uh, elektrische rolstoel hier naar binnen... Ja, het is echt uh, state of the art in uh, de rolstoeltechnologie. Alles erop en eraan. Uh, mistlampen, zwaailichten... Uh, Spoiler achterop. Trekhaak... Uh, je kunt zo gek niet verzinnen of het, het zit op die rolstoel. En ze heeft ook van dat tapijt op de stuur. En ja. zo achterop zit zo'n ja-knikkend hondje. Precies. En er zit een imperiaal boven. Ja. Dat is heel kunstig gemaakt. En uh, nou, die komt straks, als het lukt tenminste, uh, hier door de deur naar binnen. Want uh, het gaat natuurlijk niet om die rolstoel. Ze, ze heeft een, uh, een, een bundeltje gedichten uh, gemaakt. Uh, uh, geloof dat het Mijmeringen heet. En dan gaat ze dadelijk uitgebreid met ons uh, uh, op in... Op uh, de inhoud van uh, dat uh, dichterlijke werkje. Maar dat is voor later. Uh, uh, we gaan dadelijk eerst even gezondheidsnieuws doen. En dan heb ik een verrassing voor u, want ik krijg eerst, voordat een mevrouw Een hele Schulte bijzondere ligt, gast. Een hele bijzondere gast, maar dat is een verrassing voor straks. Dat is echt een, echt een rare ja, ja, gast. Ja, ja, hoor. ja, stil nou maar. Stil nou maar. Weet uh, je wat? Wat wordt gast? Oh nee. Nee, dat moet je nou bewaren. Dan ga je alweer. Dan ga je, uh, je te vroeg. Ik, ik verspak me bijna. Want ja. het is echt een rare gast. Ja. Ah, ah, ah, ah, ah. Stel nou. Nou krijgen ze toch een idee. Nou ja, uh, we gaan eerst uh, gezondheidsnieuws uh, beluisteren. Dames en heren, even uh, in het kader van uh, gezondheidsnieuws. Het uh, is heel belangrijk dat eindelijk terug is, uh, hier in Bergijk ook, de reflexzonetherapie. We weten misschien nog wel, dat is een natuurgeneeswijze is uh, zeker al 5000 jaar bestaat. Maar die pas na 1900 eigenlijk uh, in de belangstelling is komen te staan. En dat uh, is heel goed voor mensen, want reflexologie is een therapie... die uitgaat van het principe dat er vooral op de handen en voeten reflexzones liggen... die corresponderen met alle organen, klieren en gewrichten van het lichaam. En daarin is uh, reflexologie is een holistische therapie. Dat wil natuurlijk zeggen dat er niet slechts naar de klacht gekeken wordt... maar uh, naar de hele mens... Dat is altijd natuurlijk heel goed. En als het deskundig wordt ingezet, reflex let wel deskundig wordt ingezet, als het dus ondeskundig wordt ingezet... ja, dan heb je natuurlijk de pop aan dansen. Maar als het eh, deskundig wordt ingezet... dan is het een veilige en redelijk betrouwbare behandelwijze... voor klachten op het gebied van de spijsvertering, de ademhaling... de uitscheidingen uit diverse openingen van het lichaam... het lymfestelsel, het hart- en de bloedvaten... het zenuwstelsel, het hormonale systeem en het bewegingsapparaat. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan blaasproblemen... menstruatieklachten, zwangerschap en zwangerschapsproblemen menopauze, penopauze, maagklachten, darmproblemen, rugklachten... vermoeidheid, spanning, hoofdpijn, nekklachten... hyperventilatie, erectieproblemen, libidogebrek. Al deze dingen worden door de reflexzonnetherapie compleet uh, behandeld. En, uh, ze zeggen dus nu bij de gemeente dat het weer in, in Bergijk uh, is teruggekeerd... Je moet er zelf maar naar op zoek gaan waar dat dan is. Uh, da die informatie is ons uh, helaas niet gegeven. Maar uh, het klinkt in ieder geval natuurlijk als iets heel prettigs. Je weet zelf ook wel, als je een beetje zo aan de onderkant van je voeten knijpt... dat je dan uh, een ontzettende gassigheid ontwikkelt. Uh, dat zal dan ongeveer hetzelfde zijn. Maar dus, als het deskundig wordt ingezet... is het een redelijk veilige en redelijk uh, betrouwbare behandelwijze. Voor klachten op het gebied van de spijsvertering, ademhaling, uitscheiding... uit diverse openingen van het lichaam, het limpverstelsel... het hart- en bloedvaten, het zenuwstelsel, het hormonale systeem... en het bewegingsapparaat. En dan kunt u dus denken aan problemen als blaasproblemen... menstruatieklachten, zwangerschappen, zwangerschapsproblemen, penopauze, menopause, machtklachten, downproblemen... rugklachten, vermoeidheid, spanning, hoofdpijn, nekklachten... diepe ventilatie, erectieprobleem. Tot zover gezondheidsnieuws. Radiostation voor Berg Eik. Dames en heren, het is. Uh, u, u gaat dadelijk misschien een beetje raar opkijken thuis op de bank. Uh, ik heb een gast in de studio. Uh, en dat is Peer van Eersel. Peer van Eersel is vandaag uh, gast eigenlijk. Omdat hij hier niet zit uit hoofden van uh, zijn radiomaker zijn. Maar omdat hij een geheel nieuwe hobby heeft ontdekt. Nou weet je waar het woord gast vandaan komt? Nee. Van herberg. Kijk, nou dat is al een tipje van de sluier van de nieuwe hobby van Peer. Ja, je Peer hoort is... het er nog in terug hè? Je hoort het er heel duidelijk in terug, als je erop let. Uh, Peren is zich helemaal gaan verdiepen in de herkomst van uh, namen en uh, woorden... en uh, al dat soort dingen, wat met een heel ingewikkeld woord heet eten. Etymologie. Etymologie. Etymologie. Etymologie. En uh, nou, jij bent, het, is, het is helemaal een grote liefhebberij van jou geworden. Ja, dat komt zo. Ik, was, ik zat laatst naast Beeks, dat is een tijdje geleden, in Beeks naast Harry Giriele, Die ja. woont om de oude Postelsweg 5. Ja. In Eersel woont hij. Ja. En die vertelde mij over een hobby. Ja. Dat hij uh, in een stadsarchief en zo, en met oude boeken en tijdschriften, oude Eikelbergs, ging, uh, de, de, de herkomst van woorden en namen terug ging zoeken. Ja. En daar raakten we zo over in een gesprek. En toen zei hij, bijvoorbeeld de oud weg, weet je hoe, dat, hoe die dat aan van? zijn naam gekomen is? Nou, en? Nou, die heette vroeger Karrenspoor. Ja, ja. Want het was het Karrenspoor wat leidde van Bergijk naar Eersel. En maar dat... Karrenspoor, als je dat heel vaak achter elkaar zegt, dus eeuwenlang... dan wordt dat op een gegeven moment oude Weg. Ja. Dat komt omdat je het via overlevering naar overlevering en doorvertellen... Verbastering, ik maar zeggen. Maar je hoort die oude klank, Karspoor, ja. er nog steeds in terug. Ja. Nou, dat vond ik heel erg interessant. Ja, en, en toen ben je ook allerlei namen gaan uh, achterhalen waar ze vandaan kwamen. Hè? Persoonsnamen, achternamen en zo. Ja, dat is bijvoorbeeld hier in Bergeijk. En in eerste heb je een naam bijvoorbeeld Huibers. Ja. En uh, Huibrecht ja. en Huberts. En uh, dat komt natuurlijk van Bartholomeus. Ja. Want Bartholomeus die ja. komt hier uh, ook nog een aantal keren voor. De echte oude Bartholomeus. Ja. Maar die ken je in andere landen. Vertelde Harry Gielen mij toen, uh, na de, iets van de achtste kopstoot, geloof ik, werd Berthelemy. Maar ook wel Bartali of Bartels, Bartsens en de Vries en de Boer. En Van Wijnschenk. En vooral in Van Wijnschenk allemaal... hoor je dat nog terug, dat oude Bartholomeus. Ja, dat komt wat afstam van, wat van Huibers. Want als je die namen achter elkaar zegt... Eeuwen, lang. Dan wordt het vanzelf uh, Daniels. En Daneels dus, komt van Theus. <coughs> en uh, dan zeiden ze Theus in 1600, maar dan zeiden ze het in 1700 nog. Ja. En dan werd het Bartels. Ging dat geleidelijk of in één klap? Nee, dat ging natuurlijk heel geleidelijk. Oh, dat ja. is waarom je het niet meer terug hoort... Terwijl dat je het wel herkend. Dat bijvoorbeeld uh, uh, lathouders, ja. komt van Matanja. En Matanja is Hebreeuws voor... voor hij die niet weet hoe die heet. En dat dus hoor je vroeger, dan weer terug. Als je een Lathouwers tegenkwam in de 16e eeuw in ja. Bergijk, dan vroeg je hoe heet jij? En dan zei hij Matanja. En dan, oh, dan betekende hij die niet weet hoe die heet. Ja. En dat werd dan langzamerhand, omdat hij het eeuwenlang achter elkaar zei: op een gegeven moment, Lathouwers... Dus je hebt hier een berg eigen Louis en ja, dat is Eigenlijk tuurlijk. komt van Matanja. Die niet weet hoe die heet. Die niet weet hoe die heet. Maar dat is grappig om te weten. Dat het ja. zo werkt. En ben je ook achterkomen waar Sporenberg vandaan komt? Uh, ja, Sporenberg. Sporenberg is eigenlijk het oude Gijsbrecht. Ja. En, want Gijsbrecht ja. betekent eigenlijk pijlschachtschittering. Ja, dat wist ik. Maar daar zit dus een systeem in dat je op een gegeven moment weet... hoe ja. je eigen naam over een aantal eeuwen zal luiden... Want Sporenberg, dat wordt dan over een paar eeuwen, als je het allemaal lang achter elkaar blijft zeggen? Dat wordt waarschijnlijk. Uh... Wacht even. Dat is wel 17. Versoor, maar spoor. Spoor, spoor. Spoor, maar dat wordt weer Bartolomeus op het laatst. Het gaat weer terug. Dat gaat weer terug. Ja, want het is een soort sinuscurve in, hè? Een Pardon? Nou, een sinuscurve. Ja, ik heb echt gestudeerd. Daar ja, over. dat kan ik wel Dat als werken. je iets heel lang achter elkaar gaat zeggen, ja. dan verandert het. Helemaal. En dan verandert het ook weer helemaal terug. Ja, ja. Het is ja. grappig hoe het werkt. Het is heel grappig Als je daarin verdiept. Ja. Nou, dat was een heel interessant gesprek met de gast, Peer van Eersel. Uh, dadelijk ben je weer gewoon trouwens uh, normaal in de uitzendingen. Ja, dat valt me ook beter, want een ja. gast wordt hier slecht verzorgd. Ik heb niks te drinken gekregen, niks te eten. Ja, ik dacht dat jij... Ja, een stinkende stoel, ik heb een onwelriekende plopkap voor mijn neus. Hoe, hoe ga jij hier met je in... gasten om, zeg? Dat is je normale eigen plopkap, man. Het ja, is gewoon ben jouw op, eigen plopkap die je onder uit Ik ben dag. als gast, kan ik wel een schone plopkap krijgen. Weet je trouwens waar het woord plopkap vandaan komt? Nee. Van puts. Vroeger ja. was een puts een emmer waar je je boot mee schoonmaakte. ja. En daarom is het nu Plopkap. Doordat ze het heel lang, eeuwenlang achter elkaar hebben gezegd. Ja. Goed, uh, we gaan eventjes uh, een muziekje draaien, dames en heren. Namen muziek of zoiets dergelijks. Tijdje, kijk maar, zoek maar iets uit. En, uh, Etymologische muziek. Etymologische muziek. MUZIEK Zakken die zakken die zeven zakken zeven. Ah, dat was uh, prachtige muziek. Uh, uh, ach. We zijn iets vergeten. Leni Schulte zit hier. Ja, die zit er al de hele tijd. Dat hebben we vergeten. Le Le Leni. Ja. Uh, ja. We zijn al uh, door de uh, tijd ach. heen. Ja. Maar jij ging iets vertellen over mijmeringen. Ja, ik heb daar nou een heel kort bundeltje dan over gemaakt. Ja. Het is jammer dat we daar geen tijd meer voor hebben. Nou, je kan nog misschien... Uh, Nee. Tijd is om. Maar toch leuk dat je er was. Ja. Heel, heel graag gedaan. Ja. Dat was Leni Schulte over mijmeringen. Een bundeltje waar nu geen tijd meer voor is. Hoe heette dat bundeltje van jou? Als ik toch dansen kon. Ja. Nou, daar hebben we dus geen tijd voor. De mijmeringen van Leni Schulte. Als ik toch dansen kon. Dus uh, dat was het voor vandaag, dames en heren. Uh, kan je rolstoel door die... Kan je nee, rolstoel door die kijk, deur heen, Nou, Ik ken het niet. Wacht even. Kijk niet kijk tegen de zijkant van op, die deur de verf eraf stoot, hè. Het niks. Afstoot, niks, he? niks. Okay. Als je die verf maar heen laat op de deur sprongen. Vriendelijk bedankt. Oké, okay, ja, dag ja, Leni met je rolstoel. Dag. Goed, dat was het voor vandaag, dames en heren. Alle zieken in uh, bergrijk wetenschap en alle gezonde mensen. Kom op.